Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Helmond is een flatgebouw ontruimd vanwege brand. De bewoners van zo'n 25 appartementen moesten hun huis uit. Ze zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. Het vuur zou zijn ontstaan in een garagebox. De oorzaak is nog niet bekend. Even na half drie meldde de brandweer dat de brand onder controle is. De minister Grappenhaus heeft met de burgemeesters van de veiligheidsregio's gesproken over polarisatie door corona... Het ging daarbij vooral om een strategie voor de langere termijn. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat er zorgen zijn over de spanningen in de samenleving. Maar hij benadrukte ook dat de meeste mensen zich hebben laten vaccineren en ook de coronamaatregelen steunen. Verder vindt Bruls dat er meer aandacht moet zijn voor de middengroepen in plaats van voor de mensen met extreme standpunten. Bij een steekincident in een woning in Den Haag is één persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De twee werden aan het eind van de avond gevonden in een woning in de Rivierenbuurt. Korte tijd later meldde de politie dat een van de twee was overleden. De toedracht van het steekincident in Den Haag is nog niet bekend. Het Spaans-Portugese stijl dat zondag op Schiphol werd aangehouden... nadat ze uit een quarantainehotel waren gevlucht, moet vandaag volkomen... Dat meldt BNR. Het zou gaan om een snelrechtzitting. Het is niet bekend wat de aanklacht is. Het stel zat in het hotel omdat de vrouw vrijdag positief was getest... na haar vlucht uit Zuid-Afrika. Het Caribische eiland Barbados wordt vannacht een republiek. Straks om 5 uur Nederlandse tijd... neemt het eiland afscheid van de Britse koningin Elisabeth als staatshoofd. De huidige gouverneur-generaal Sandra Mason wordt dan beëdigd als eerste president...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 Take care. Op die pizza, sexy seniorie. Daarvoor jou trek ik big stacks, Amex en m'n fisa. Badia Celina, sterker dan taquila. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen op die pizza. Ik tegen op die pizza, sexy seniorie. Daarvoor jou trek ik big stacks, Amex en m'n fisa. Badia Celina, sterker dan taquila. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen.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 tegen op die pizza, sexy signori. Daarvoor jou trek ik big stacks, Amex en m'n visa. Badia Celina, sterker dan te guillain. Met jou wil ik verdwijnen, ja, verdwijnen op die pizza. Ik tegen op die pizza, sexy signori. Daarvoor jou trek ik m'n stacks, Amex en m'n visa. Badia Celina, sterker dan te guillain. Met jou wil ik verdwijnen.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 Trost aan jou met mijn zeekris. Nu zeg jij je wil niet meer. Cannot believe it. Zeg mij wat de deal is. Geloof niet dat het real is. Weet ik, liet je achter mij. Fijn dat ik niet heal is. Als de ruimte niet is, doe explain what I feel. What the truth hurry feels. Met de tijd je al ziet. Zal ik fouten, dan meen ik. Wat denkt niet dat ik speel? Ik heb love en ik wil. Met je zijn, God believe me.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 the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 Sabotage, but when you're gone, it hurts and I, I used to get cold feet I never go too deep.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 and fun.